Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een grote brand en een explosie in een flat in Ede in Gelderland is vannacht iemand om het leven gekomen. De brand begon rond kwart over drie in twee woningen van die flat. En de brandweer weet nog niet hoe die explosie is ontstaan. Dat zal nog ja, deel zijn van een onderzoek wat nu nog gaat plaatsvinden. Uh, zeker ook omdat er een dodelijk slachtoffer is te betreuren. Uh, wordt er gekeken van ja, goh, wat heeft zich dan voorgedaan uh, en, en, en wat is de mogelijke oorzaak hiervan. Minstens 30 mensen moesten voor de zekerheid hun huis uit en zijn buiten met dekens opgevangen. Twee woningen zijn volledig afgebrand en een ander appartement heeft zoveel blusschade dat het voorlopig ook onbewandbaar is. In de haven van Vlissingen is opnieuw een lading kook ontdekt. De drugs zaten tussen bananen uit Ecuador. Het spul had een waarde van 45 miljoen euro en is inmiddels vernietigd. Eerder deze week werd nog een lading cocaïne onderschept van ruim 300 kilo in de haven van Vlissingen. Op grote festivals in Nederland kun je nog volop bier uit plastic bekertjes drinken. Dat staat in het AD. Afgelopen zomer hield de inspectie controles bij evenementen als de Zwarte Cross, Pinkpop en de Grand Prix in Zandvoort. En daar kwamen ze een hoop wegwerpbekers en bakjes tegen. Evenementen zijn verplicht 75% van de bekers en bakjes in te zamelen en te recyclen. En deze weggeefactie van een van de rijkste mensen ter wereld is mogelijk illegaal. Dus so, ik heb een surprise voor jullie. Dat is dat uh, we een miljoen dollar gaan to mensen die de signed hebben petition every dag, van nu tot de election. Ja, Techmiljardair Elon Musk voert campagne voor Donald Trump... en verlaat iedere dag 1 miljoen dollar aan mensen die een petitie ondertekenen... en zich registreren voor de verkiezingen. En het doel daarvan is om Trump-kiezers in staten waar het nog spannend is... of de Democraten of Republikeinen gaan winnen over te halen om naar de stembus te gaan. Maar volgens CNN heeft het ministerie van Justitie in de VS Elon Musk gewaarschuwd... dat het mogelijk tegen de wet is om dat te doen. En zelf ontkent Musk iets fout te doen met zijn actie. Het weer een ochtenddag begint met wat mist... maar die trekt in de loop van de ochtend steeds verder weg... Vanmiddag is er vooral veel zon en wordt het tussen de 15 en 17 graden. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 could ever care for me Roseanne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 So Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse luchtmacht heeft aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Koerdische PKK-beweging in Irak en Syrië. Dat is vermoedelijk een vergelding voor de aanslag van gisteren op een luchtvaarbedrijf bij Ankara. Daarbij vielen vijf doden. Turkije houdt de PKK daarvoor verantwoordelijk. Bij een brand in Ede is een dode gevallen. De brand woedde vannacht in een portiekflat. Tientallen mensen moesten hun huis uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De VS zegt bewijs te hebben dat er Noord-Koreaanse troepen in Rusland zijn. Minister van Defensie Austin noemt het heel ernstig als Noord-Koreaanse troepen zich voorbereiden om te gaan vechten in Oekraïne. Het weer in de noordelijke helft van het land kans op dichte mist, later op de dag zonnig bij zo'n 16 graden.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 Und Banken gegen ihn, woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen Frauen liebten seinen Punkt. Er war een Superstar, er war so populär, er war so exaltiv. Genau das war er sein Pferd. Er war ein Video, Ose, war ein Rock Kiddo Und alle sucht so rauf und ab. The stuff or go to stop, the friend. Go back again. I know I've made mistakes, but I also make the break.